Zes uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De koeplegers in Mali willen de macht overdragen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van het leger... en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen willen dat de parlementsvoorzitter van Mali... interim-president wordt. Daarna moeten er binnen veertig dagen verkiezingen komen. Ook willen ze amnestie. De militairen grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali... uit onvrede over de strijd tegen Touareg-rebellen.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 Het weer, overwegend droog, overdag wolkenvelden en af en toe zon. Lokaal kan er een bui vallen en het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig. Dit was het NOS Journal. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428.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 Een programma van Human in samenwerking met Vepiro en brandstof. Het tankstation van jonge filosofen voor levensideeën. Vanaf twee uur hebben we het hier vanuit Café Desmet in Amsterdam gehad... over het raadsel wie we zijn en hoe we zouden kunnen worden wie we dromen te zijn. Een nacht van de filosofie. En voor degenen die hebben geluisterd en voor u die net wakker is geworden... hebben we vier brandende actuele vragen verzameld. Die vier vragen gaan we in het komende en tevens het laatste uur... beantwoorden met vier nog steeds klaarwakkere filosofen. Maarten Doorman, Stine Jensen, Frank Meester en René ten Bos. En blijf ons uw vragen doorgeven en denk met ons mee via Twitter. En zet het dan bij hashtag nacht. Ook het publiek dat hier in het café zit... denkt in het komende uur mee over hun identiteit met verhalen en muziek. En u kunt ons ook bekijken via de webcam op radio1.nl. Klikt u dan op webcam. Vier vragen hebben we verzameld. We hebben een vraag over identiteit in relatie tot werk. Identiteit en liefde. Identiteit en authenticiteit. Dat komt allemaal straks. De eerste vraag die in het... Eerste uur werd gesteld. Uur dat vooral werd vormgegeven door Stine Jensen. En die vraag die luidt... Hoe ontsnap je aan de beeldvorming door de ander? He, want dat is dan je identiteit. Hoe anderen je zien. Hoe anderen de hele tijd naar je kijken. Maar hoe ontsnap je daaraan? Ja, door niet je huis uit te komen en niet onder de anderen te verkeren. Maar dat is lastig. Wie ik zei, jullie zijn wakker. Ja. Ja, je hebt al ja. een paar, paar antwoorden gegeven in je eerste ronde. Irony. Maarten Doorman. Nee, ik, nee ik Stino, ik moet jou het woord geven. Ik ja. herinner er alleen maar even aan. Nou ja, uh, uh, ja inderdaad, er zijn natuurlijk uh, stijlen om eraan te ontsnappen. Ik herinner me ook dat uh, Sunny Bergman een keer vertelde, de maakster van Beperkt houper, dat ze naar een land ging waar ze nauwelijks reclame Pff. hebben en geen spiegels... Uh, dus dat ze eigenlijk niet omringd werd met beelden van bijvoorbeeld Cuba, vrouwelijkheid. Is ja, Cuba, Ja, Cuba. Nou ja, daar kun je natuurlijk ook de vraagtekens bij zetten of dat de oplossing is. Maar ze zei toen wel dat ze zich wel tijdelijk bevrijd voelde om even in een, een, een spiegelvrije samenleving te leven. Ik bedoel, er is ook een grote maat van onvrijheid, maar dat zou dus één theoretisch filosofisch antwoord zou zijn. Uh, de beeldvorming <laughs> uh, ja, maar. Uh, aan banden leggen. maar dat is niet reëel. Dus dan is het, het het echte antwoord zit hem dan natuurlijk toch in de alternatieve beeldvorming. Uh, ja. Dus op zijn minst zorgen dat er uh, uh, want het ging ons om stereotypen. En die fastfood identity, kun je daaraan ontsnappen? Wat, wat misschien ook een mogelijkheid is. is Van de meester. Dus, we hebben het gehad over die, uh, die kafstok elke keer met die verschillende jassen. En wat misschien mogelijk is volgens mij iets waar Foucault het ook over heeft. Dat je dus inderdaad moeilijk aan zo'n zo identiteit kan ontsnappen. Maar je hebt wel meerdere identiteiten. En juist die meerdere identiteiten maakt het mogelijk om vanuit de ene identiteit... want er zit inderdaad geen ik achter, maar je kunt wel vanuit die ene identiteit naar die andere kijken. En zo kun je in zekere zin die identiteit ja, relativeren of daar iets aan toevoegen. En zo ben je in staat, doordat je die meerdere identiteiten hebt, om uh, er enigszins aan te sleutelen. Is dat is natuurlijk heel beperkt, maar ik denk dat dat... Nou ja, en ook, ook om met Donna Haraway te spreken. Uh, de cultuurfilosoof van wie ik Primate Vision al zeer belangrijk boek over identiteit aan droeg. Um, is de gelaagde identiteit voor ogen houden. Dus niet het reduceren van mensen tot met name één aspect van hun identiteit... het pool zijn of het uh, hagenees zijn. Of het... En, en dat, dat we die gelaagde identiteit voor ogen blijven houden. Dat je nooit alleen vrouw bent of nooit alleen... Maar altijd... Uh, maar, maar wat mij opgeveel, en dat die veranderlijk is. En Wat in jouw verhaal is dat je zei dat, dat vroeger hadden we meer die mogelijkheid dan nu. Omdat we ja, eigenlijk maar allemaal stereotypen voorgeschoteld krijgen. Maar er was ook een tijd, tenminste toen ik jong was. Toen waren er twee netten op televisie en iedereen keek diezelfde dingen. Toen was het misschien wel juist veel minder mogelijkheid dan nu. Om verschillende identiteiten aan te nemen. Um, om die gelaagdheid op te bouwen. Misschien of meer ruimte voor de fantasie. Uh, want je ziet dat een, het vermeerderen van netten niet per, per se betekent... dat de kwaliteit van uh, de media stijgt. En dus dat nog steeds voor mannen er twee dominante beelden zijn. En dat is die van Mietje en Macho. En het aanvullen van het, uh, van het aantal zenders heeft daar... Dus zijn meer nee, dat dat er, meer er zijn meer programma's. ik denk dat er zijn meer beelden zijn. Ja, maar dat had ik, ik het van, van mannen, mannen. Want in die dat tijd ben eigenlijk, dat ik ben opgezet... zijn wel meer beelden. Heb je ook de letter, uh, dan heb je de hele stoere... Uh, Homoseksueel. Je hebt er allerlei soorten. je hebt onder, onder pot heb je ook weer het uh, verschillende types. En volgens mij. Ja, ik weet niet precies hoe lang het allemaal staat. Zo, dat zit er ook zo in jouw in. stukken. Siena zijn de laatste 10, ja. 15 ja, ja, jaar. Ja. vele. Ja, vormen, je hebt natuurlijk enorm en veel, veel subgroepen. Ja. identiteit. Maar het is niet en, een garantie. Die stukken had je 35 ja. jaar geleden. nog niet kunnen cijferen. Ja, nee, dat klopt. Zip. En. Uh, maar ja, er blijft natuurlijk wel een soort commerciële identiteit uh, Maar even voortbouwend op wat je zegt. Want ik denk dat daar wel een soort oplossingen zitten. Maar dat je een onderscheid moet maken. Dat is wat filosofen altijd doen. Hè, dan, uh, tussen hoe je jezelf ziet en hoe je anderen ziet. En ik zou zelf zeggen, het is een illusie om te verwachten... dat je je beelden van anderen, dat je die niet meer in clichés ziet. Dat is, nou, dus zonder dat kun je niet leven. Dus je noemt mensen typische Engelsman of een typische vrouw of een enzovoort. Dat ga je niet uitroeien. Dat moet je ook helemaal niet doen. En dat is ook... Nuttig. En soms is het leuk, soms is het vervelend. Maar het gaat erom wanneer je er zelf last van krijgt als subject. Mm -hmm. En dan moet je een soort verdedigingsstrategie hebben. En ik vind een van de dingen die je eerder noemde daar heel vruchtbaar in, denk ik. Namelijk ironie. Of dat je jezelf niet zo serieus neemt en daardoor in staat bent... om jezelf niet in zo'n hokje te laten drukken of jezelf daartoe te laten reduceren. René, ja heb ik nog niet gehoord. Nee, nog niet. Maar nu wel. ja. Uh, uh, ja, een godstrategieën om uh, met die de stereotypering uh, om te gaan... of met het beeld van de anderen om te gaan. Ik denk vooral dat je er niet te veel van moet aantrekken. Dus ik pleit hier toch ook wel een beetje voor een wat stoïcijnse opvatting. Uh, je zou ook kunnen zeggen van... en uh, dit is natuurlijk moeilijk wat ik zeg... want stoïcijns zijn dus een van de allermoeilijkste dingen... Maar volgens mij moet je toch ook wel een beetje leren om een harde huid te hebben... en te accepteren dat allerlei mensen allerlei rare dingen uh, over je kunnen zeggen. Onverschilligheid is uh, belangrijk. Ik heb daar in het verleden ook wel eens aandacht voor gevraagd... voor het thema van onverschilligheid. Ook als, uh, als, als een verschijnsel dat een soort uh, ongeconditioneerdheid met zich meebrengt. Hè? Uh, die verschatting blijft bij je onverschillig wat er gebeurt. Op zo'n soort manier... Er zit iets uh, heel moois in. Dan nou heeft dat misschien niet direct uh, betrekking op wat wij uh, uh, hier aan het doen zijn met, uh, met betrekking tot uh, identiteitsvraagstukken. Maar ik kan me toch ook wel voorstellen dat, dat het heel handig is als je er niet al te veel van aantrekt. Ik vind het wel heel mooi, maar moet ik dan tegen mijn dochter zeggen: wees hard, onverschillig, cynisch en trek je nergens iets van aan? Oh, oh best. Dat is een eenzijdige interpretatie van het woord onverschuldigheid. <laughs> En uh, uh, dat, dat uh, die ik ook uh, niet deel. Dat, dat is inderdaad een aspect van onverschuldigheid. Maar onverschuldigheid heeft ook uh, iets te maken met uh, bijvoorbeeld liefde of zelfrespect. Of uh, dat je dat je inderdaad dat soort zaken niet zoveel aantrekt. Dat is overigens wat ouders heel vaak doen hoor, mm. met hun kind. Ja, die van jou is nog maar twee. Maar let op, hè, vroeg of later. Dus krijgen ze ruzie en zo. En dan steeds zeg je, trek je niet te veel aan. Maar, ja, maar, dus, uh, volgens mij kan je die onverschilligheid precies bereiken op het moment dat je dus inderdaad ook in andere uh, groepen verkeert. Ja, als jij de hele tijd met dezelfde mensen zit... op een gegeven moment kan je daar nauwelijks nog onderuit komen. Die mensen dwingen jou heel erg om ja, op een bepaalde manier ik. te zijn. Nou. Zodra jij daarnaast in allerlei andere clubjes zit... ben jij in staat om daar veel luchtiger mee om te gaan. Tenminste, dat merk ik bij mezelf altijd. Op de middelbare school vond ik daar een vreselijke periode... omdat je heel erg daar nou, werd vastgepind en je zat dagelijks in die omgeving. En nu heb ik daar veel minder last van. Ja, ik, ja God, misschien komt dat omdat je ouder wordt. Maar ik, ik, 30 jaar geleden had ik enorm veel last van het feit dat ik zo'n accent heb. Nu maakt het me zelfs in Amsterdam, dames en heren, niet al te veel uit. Het is een handelsmerk geworden. Dus, ja, dat ja, ja, ja, is, is een, een handelsmerk. Ja, kult. Hij speelt zijn rol heel goed. Ja. En, en dat komt... De onverschilligheid. Ja, langzamerhand wordt je onverschuldig. Je krijgt zoveel opmerkingen erover. Van, God, heb je. Ja, steeds vragen ze of ik nog affiniteit heb met mijn geboortestreek. Maar zij om er niet... iets te noemen. Nou, dat heb ik niet. Ik ben blij dat ik er weg ben. Weet je wat ik. <lacht> ik, ik, ik ga dit afsluiten. Ik weet niet eens of dit het. Of de, de, de, kijk, we gaan helemaal niet antwoorden formuleren die, die, die al helemaal kant en klaar zijn. Maar we gaan aanzetten daartoe geven. En ik heb hier nu ook genoteerd. René Ten Bos schrijft het komende jaar een boek dat gaat heten Een pleidooi voor onverschilligheid. In elk geval een prachtige titel. Dat is een mooie titel, ja. Nu het boek nog. Ja, dat, kan, dat, kan, dat, kan, dat is zo gebeurd. Dat is zo. <lacht> We gaan uh, luisteren naar Harm. Jij gaat... Eerst iets over mezelf vertellen. Ja. Uh, ik zou zeggen dat ik iets met sport heb. Uh, creativiteit, communicatie, mensen... en het liefst met wat afwisseling. Uh, maar wie ik echt ben, uh, geen idee... Uh, ik heb een verhaaltje over een moment of truth. Op mijn negentiende vertrok ik naar Amerika... om in alle vrijheid te gaan basketballen en studeren. Verliefd op Stacy, biologiestudenten, studenten Chemie. Na een warme dag aan het water... verdween de verliefdheid met de zon achter de horizon. Springsteen neuriede iets over een rivier op de terugweg in de auto. Toen een mogelijke zwangerschap aan de orde bleek... flitste een ongelukkige toekomst in New Jersey aan me voorbij... Op slag bewust van wat ik niet wilde zijn en worden. Keuzes en hun invloed. En Bruce, die wist het al lang. The River. Please. Zegt, door dat het... het wel meer. Zo, we komen toe tijdens deze nacht van de <kwijnt> filosofie. Hoe word ik wakker in één nacht? We zijn vanaf twee uur bezig en de vraag is hoe blijven wij wakker in deze nacht? Maar dat blijven we. En dan tafel Maarten Doorman, Stine Jensen, Frankmeester René ten Bosch komen we toe aan de tweede vraag. We hebben het de hele nacht over identiteit gehad. De eerste vraag daarnet ging over identiteit. Daarna hadden we identiteit en werk. En daar heb ik, heb ik dus nu een vraag over. Maar het leuke van uh, vragen bedenken tijdens zo'n nacht van de filosofie... is dat op het moment dat je dan de vraag die als brandende vraag nu op tafel ligt... even tijdens de muziek voorleest... iedereen hier aan tafel opeens begint te roepen... ja, is dat nou wel een goede vraag? Maar ik heb hem hier toch echt op papier staan. En die vraag die luidde dan... Als je het hebt over werk en de identiteit die je daaraan ontleent... of die dan juist van je afgepakt wordt... is de scheiding tussen werk en privé... tussen je werkende leven en je privéleven... wel zo wenselijk? Nou kijk ik verwachtingsvol naar jou, René. Ik weet niet eens waarom, maar ik doe het wel. Het was jouw onderwerp trouwens. Ik weet niet of het je vraag was. Nee, was mijn vraag niet. Maar al mijn vragen verdwijnen gewoon vroeg of laat. Dus Dat is niet erg. Dat is mooi, hè? Dat, dat ze is heel dat doen. mooi van zo'n avond. Um, nou kijk, eh, nou ja, ik had het er net met Simone over. Die heeft al vaker eh, slimme vragen gesteld deze avond. Maar die, die eh, dat, eh, de, kijk, zij wees erop, net in een klein entretien dat ik met haar had. Dat het natuurlijk wel ook heel luxe is om die scheiding te kunnen vervagen. Ik, ik, ik, ik ben iemand die, geloof ik, 60, 70 procent van zijn werktijd eh, thuis doorbrengt. En ik kan niet goed zeggen of, of wanneer ik een boek lees... Hè, van die twee heren en van de dame naast mij... Hè, of, oh, die, die boeken koop ik dan en dan ga ik dat lezen. Valt dat nou onder werk of is dat nou privé? Ja. Is dit bijvoorbeeld werk of is dit privé? Of wat is het eigenlijk? Dat, uh, dat weet ik niet. Ik prijs mij doorgaans wel gelukkig dat ik heel veel thuis kan werken. En dat, uh, dat een heel groot gedeelte van wat ik doe uh, uh, ook uh, ja, hobbyisme is. Om het maar zo te zeggen, hè? dat is zo'n belangrijke vraag. Niet alles. En er zit ook wel een, uh... Ik ben ook hoogleraar en dat brengt ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Maar je bent toch een beetje bezig met hobby's. Andere delen van de wereld, hè, daar zit ook heel veel werk thuis. In de derde wereld werken mensen nog steeds heel vaak thuis. Ze raken natuurlijk op drift, maar veel mensen op de aarde zijn nog steeds boeren. Hoewel we een tipping point hebben op dit moment. Voor de, hè, vorig jaar is voor het eerst zijn er meer stadsbewoners dan uh, plattelandsbewoners. Dat, is, dat zijn interessante ontwikkelingen. Maar voor de meeste mensen is, is ondernemen of zo iets wat je, wat je nog steeds thuis doet. En dan, kom je, dan krijg je in een keer een heel ander perspectief erop. En is het een, uh, heeft het iets te maken met de, met de noodzakelijkheden van het bestaan? Aristoteles die droomde nog van een soort uh, autarkie... Een, een soort, uh, soort van uh, vrijheid van de noodzaak. En uh, die is voor de meeste mensen gewoon niet aanwezig. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag om dat zomaar te zeggen. He, is, is, dat, is dat wenselijk of niet? Ik ben er gelukkig mee, maar het is mijn eigen particuliere situatie. Ik kan mij voorstellen dat het voor een hoop andere mensen heel anders uh, zit. Ja, ik, ik denk wel, als je zzp'er bent uh, en je altijd je eigen werktijd indeelt... dat het ook betekent dat je eigenlijk altijd en overal kunt werken. En als ik kijk naar het nieuwe werken... Vaak is dat ook eigenlijk een verkapte bezuinigingsmaatregel. Bijvoorbeeld op de universiteit waar ik werkzaam ben, stappen we over op het nieuwe werken. Dat Betekent eigenlijk dat alle kantoren, individuele bureaus verdwijnen en dat je thuis mag werken. Eigenlijk is het een vorm van bezuinigen. De andere vorm van het nieuwe werken, namelijk dat de werkplek waar je bent, dat hebben bijvoorbeeld uh, Google heeft dat heel sterk dat je daar alle faciliteiten van thuis krijgt. Dus je kunt er uh, je was doen, sporten, er is een goed restaurant. En dat is eigenlijk ook alleen maar gericht op het verhogen van de productiviteit. Dat het er zo aangenaam is dat je er eigenlijk altijd wilt blijven en de avonturen ook nog door wilt werken. Dus dat geeft wel aan uh, dat er toch een soort, um, ja, soort productiviteitsmotief achter zit waarbij het eigenlijk het lijkt een luxe. Het lijkt een luxe, ook voor die zzp'er of dat, dat die hobby, maar in feite ben je ook voortdurend de zelfuitbater van jezelf in termen van weer een nieuw project, het verhogen van je eigen productiviteit. En altijd in termen van nut, En ben ik instrumenteel en nuttig bezig uh, voor anderen? Hoe kan die productiviteit omhoog? Dus ik vind het ook heel tricky soms, dat vervagen van die werk- en privé-identiteit. Ja, de, de issue hier is uh, wat ze dan in de literatuur aanduiden als life-work-balance. En... Uh... Ja, ik weet nooit zo goed uh, hoe, hoe, hoe je dat moet. Uh, hoe, hoe daarover gedacht wordt. Maar ik, wat ik ervan volg uit die hele literatuur. is dat dat op allerlei mogelijke manieren. Uh, ver, uh, uh, ja, zeg maar. Uh, Vervaagt dat hele onderscheid tussen uh, leven en werk. He, en dat geldt ook, want die organisaties... Die, dat wordt ook steeds meer een familie. Die hele vreemde ideologie die erin zit. He. Zelfs als je klant bent en je gaat naar uh, Ikea... word je al welkom geheten tot de familie. Iets waar ik altijd helemaal kregel van word. Dus ik boycott hoogstpersoonlijk Ikea... Dus toen ik dat een keer in de media zei... belde Ikea mij op, wil je een lezing komen geven bij ons om dat uit te leggen? Zo gaat het dan. Ja, dan zit je ja, dat, er dat, toch dat, bij. Dat, ja, dan is het heel lastig. Ja. Maar ik vind, het, het blijft een... Uh, um, ik vind, ik, ik, ik, dat, het is heel erg moeilijk, dat onderscheid. Nee? Work, life aan de ene kant. En ik denk ook niet dat het iets met wenselijkheden te maken heeft... Maar uh, we moeten er ook niet te dramatisch over doen. Uit alle onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat de meeste mensen gewoon verliefd worden op iemand die ze leren kennen op het werk. Ja, maar zie even mag bijvoorbeeld. Het punt van Stine is dat we steeds meer in de greep raken van uh, werkgevers en opdrachtgevers omdat de scheiding tussen uh, werk en privé steeds meer aan het vervagen is en dat dat niet alleen maar voordelen met zich meebrengt nou, dat je makkelijk de was kan doen en uh, dat je toekomstige partners of uh, andere partners uh, op je werk ontmoet maar dat je ook steeds meer in de greep komt van uh, dat werk en dus je vrije tijd wat toch al heel lang een soort ideaal was dat je ook een vrije eigen tijd hebt waarin je niet in de greep bent van de verhouding Kapitaal en arbeid, zoals dat bij Marx heet. dat je die hebt en veilig kunt stellen. Maar vind je dat dan onzin? Of. of nou ja, Maak je er zorgen over? Oh, dat is jouw vak ook, geloof ik. Hè? Dus, ja, eh, ja nee, ik maak me. Nee, ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over. Ik deel die uh, marxistische angst niet. En dat komt vooral ook omdat Marx het natuurlijk niet over een dienstensamenleving schreef. Maar gewoon over een, uh, een, een, een productensamenleving. Maar, dus hij had het over fabrieken. Maar Marx is terug van weg geweest. Kijk naar Occupy. Ja, nee, nee, we, we betrekken nee, nu nee, een topsalaris of een topbonus op ons eigen leven. Het, ja, het gaat een ons andere nu kwestie. Ineens... Ja, maar het heeft er wel mee te maken. Marx is wel een van mijn kleine nee, helden. Maar het, hoor, ga, dus, ja, maar het gaat inderdaad wel om. om, heb je de controle zelfs nog over dat privéleven eigenlijk? Of wat is, het, wat is er nog eigenlijk over van dat privéleven als je voortdurend uh, eigenlijk ook de manager bent? Ja, van maar is het de, niet heel managerieel om te zeggen dat je controle hebt over je privéleven? Een van de leuke dingen van het privéleven is juist dat je er geen controle over hebt. Ik vind het een hele organisatorische term ja, om te zeggen je... dat je controle moet hebben. Of je over Ja, nou, plus... voor is... een deel nee, reguleert. Maar daarom zou je het dus, dus. Om die vrijheid te garanderen moet het dus vrij worden gemaakt vanuit arbeidsproces. Of bekijk het meer vanuit Foucault. Dat je mm -hmm. zegt, er zit iets enorm disciplinerends in dat arbeidsproces. Ja. En omdat dat arbeidsproces steeds meer geïntegreerd wordt in uh, de rest van ons leven... worden we in feite steeds meer gedisciplineerd door die verhouding van kapitaal en arbeid... Ja, dat maar wat, is wat jij ook niet zou willen, vermoedelijk. Maar, nee, nee, maar bij Foucault zie je ook heel duidelijk waar begint dat eigenlijk. Begint dat met, uh, is, is het vanuit de arbeid die verder uitdijt naar de hele samenleving? Of is het juist zo dat wij allen ook in het gewone dagelijks leven, uh, juist, juist zeg maar uh, op de een of andere manier gedisciplineerd worden? Dus is... los van werk. Ik, ik, kijk, discipline is overal, die is ook thuis. Ook is, in je het niet, is het niet, uh, kijk, is de scheiding tussen werk en privé wenselijk? Daar kunnen we in elk geval nog geen nee op antwoorden. Dat is duidelijk, toch? Dat kan niet. Niet dat het van mij moet. En ja, kunnen we er ook nog niet op antwoorden? Het is, het is een proces dat gewoon plaatsvindt. Je kunt je er tegen verzetten, maar ik vind het heel lastig. Mijn echtgenoten, die vond dat ik weer moest gaan schaken. Want je offert wel steeds vaker dingen op aan het werk. En een van de weinige momenten dat ik niet met werk bezig ben... dat is dus als ik naar voetbal kijk of als ik naar, uh, naar de schaakclub ga. Maar joh, er is zo mooi gezegd... All work and no play makes Jack a very dull boy. Dus dat inderdaad de menselijke identiteit versraalt... en minder speels wordt op het moment dat alles uh, in dienst staat van het werk. En we ook daar voortdurend een nuttige en instrumentele kijk hebben. Ook op de rest van de hobby's overigens. Ja, kijk, dat is een hele mooie vraag... om de rest van de dag dan over te blijven piekeren. Waar blijft de spelende mens? Mm -hmm. Ja, want die zit dan met zijn schaakbord noodgedwongen. Niet, al hou je er heel veel van, maar door zijn vrouw de deur uitgestuurd. Ga dan nu eindelijk eens <laughs> vrijnemen. Ja? Ja. Waar blijft de spelende mens? Dat is het ja, maar tweede boek. Ja, dan neem ik vrij en neem ik toch weer het filosofieboek mee. Ja, nou goed, het is het tweede boek ja, wat bedoel, ik bedacht... Ik ben ervan dat overtuigd dat, dat mijn ja? groot dat allemaal doet. Nee, doen. maar dat is het tweede boek. Dat is het, we hebben nu het pleidooi voor de onverschilligheid. Ja, de verstander bij dat schaken, die heeft zoveel tijd nodig nee. om een zet te bedenken. Wacht dan nou even. moeten even lezen. Wacht even, nee, Maarten Doorman. He? Want het is zo ge geheime boodschappen in. kunnen. Ja, wacht even. Wacht. Pleidooi voor de onverschilligheid wordt geschreven door René ten Bos. En uh, Sine Jensen gaat uh, uh, schrijven... waar blijft de spelende mens? Dat gaan we nu krijgen. Volgens mij hebben we een mooi bruggetje met ja. Olivier. Ja, de spelende mens, dat lijkt me een uh, mooi punt. Ik, ik zou mezelf willen introduceren als... ik lummel losjes in blije chaos. En mijn identiteit zou ik... vraag ik af, ja, is mijn identiteit meer lummelig gericht... of meer blije chaos? En het creëren van blije chaos doe ik bij brandstof doe ik met mijn uh, mobiele Lumpia Witte wijdenbar. Dat doe ik met mijn losse boxershorts als loslopende man. Belangrijk is dat op het moment dat ik geen blije chaos meer kan creëren... of niet meer fysiek aanwezig is, het tijd is om door te lummelen. En Nina Simone, hoewel ik het nummer niet echt fantastisch vind... lijkt mij hinderlijk te volgen in dit, uh, op deze manier. Op wonderlijke wijze uh, laat ze steeds onverwachts van zich horen. Juist op momenten dat het tijd is los te laten om door te lummelen. Nieuwe landen, steden, studies, vriendinnen. Niet dat Nina bewust stuurt. Maar keer op keer is hij een terugkerende wake-up call voor mij. Olivier, laat deze creatieve, blije chaos los en lummel door. Nina Simone, In The Morning. In the morning When the moon is at its rest He will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold nights in the morning, yeah, yeah, yeah, it's the morning of my life. We Ja, dat was In The Morning, Nina Simone. En dit is Hoe word ik wakker in één nacht. Een nacht van de filosofie van de human op Radio 1... in samenwerking met VPRO en Brandstof. We hebben hier vanaf twee uur vannacht... en het gaat tot zeven uur door gepraat over identiteit in verschillende verbanden. En we gaan proberen om in het komende half uur... nog twee brandende vragen te beantwoorden. Die hebben we de hele nacht bedacht. Over onze identiteit. Met de vier filosofen die bij mij aan tafel zitten. Stine Jensen, René Tembos, Frank Meester en Maarten Doorman. Frank die had in het... Uh, ik denk ik dat was het derde uur. De liefde. En toen moesten we ook een vraag bedenken. En die hebben we op het laatste moment nog geschreven. Het is ook niet noodzakelijkerwijs zo dat we nu pakkende antwoorden bedenken, maar we bedenken wel nieuwe boeken die gemaakt moeten worden over de onderwerpen. En dat is misschien eigenlijk wel net zo belangrijk. En die liefde, ja, die weet wat. En Frank, je hebt de vraag geschreven En nu luidt die. En Stine begon al direct te protesteren toen ze, toen ze het hoorden. Dat is alleen maar goed. Is de liefde destructief voor je identiteit? Maar hij was eerst constructief of destructief. Ja. Maar als je alleen destructief vraagt, vraag je eigenlijk ook naar of hij nou. constructief is. Dus daarmee heb ik het terecht gelaten. Waarom is de goede vraag zo? Nou, volgens mij is dat, is dat wat er in, de, in het gesprek ook daarna ja. nogal naar voren kwam. Dat sommige mensen zeiden, nee, het is juist uh, identiteit ondermijnend. Die liefde. Nou, Wie? Nou, er valt een akelig stilzwijgen. Niemand durft dan iets te zeggen. Dat is ook het goede van die vraag, natuurlijk, want iedereen gaat dan bij zichzelf de raad. Mensen worden hierop als filosofen aangesproken. En de alle voorhand liggende antwoorden zijn eerder psychologisch of therapeutisch. En ik kan me voorstellen dat verschillende mensen in deze tafel helemaal geen zin hebben. om op die manier over de liefde te gaan praten. Daar zijn we niet voor ingehuurd, Wim. Dus um, de vraag is een beetje, als je daarvoor uitgaat dat de liefde een slagveld is... dat is wel iets wat ik voor mijn rekening zou willen nemen... Um, is dan hoe je daar filosofisch uh, verstandig iets over kan zeggen. Dat is wel vaak geprobeerd, maar ik heb niet vaak iets zinvols in de filosofie daarover aangetroffen. Nee, sterker nog, die filosofen maken er meestal zelf een potje van in de liefde. Als je kijkt naar hun biografieën... Uh, maar je zou natuurlijk kunnen proberen met... Uh, nou ja, er zijn ook filosofen die geprobeerd hebben een soort antwoord te vinden... Op, tussen constructief en destructief in. Het beroemdste liefdespaar is natuurlijk Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Die hebben gezegd, oké, okay, liefde is elkaar vrijlaten. Ja. Uh, een nou groote, ja, grote slagveld is een er slagveld niet, is er niet ja, geweest. Jarenlang, met name toch het feminisme, heeft deze ja. verhouding uh, de, de hemel ingeprezen. Het bleek een ramp. Dus ja. dat is van de voorbeelden van filosofen. Nee, daar, daar moeten we niets ja. van hebben inderdaad. Ja. Nee. Wat wel leuk is, ik zit intussen... Ja, ik ga even vals spelen tussendoor. Dat mag hè dat mag in een uh, nacht van de filosofie. En ik zit namelijk uh, even naar alle Twitterberichten te kijken... die binnen zijn gekomen. Er wordt wat afgetwitterd. Dat is ook wel goed. Maar er is er één wel leuk die zegt... Wat is, wat is... Dat is een vraag aan jullie. Wat is de identiteit van de filosofen? Want ik hoor ze eigenlijk alleen maar citeren... Nee. Oh, oh, oh, dat lijkt mij onzin. Ik heb nog bijna geen citaat gehoord. Nee. Want dat, dat mogen we hier niet doen, dan zijn we niet authentiek. Dat mag je hier niet doen, dan ben je <laughs> niet authentiek. Dat heeft niemand <laughs> tegen je gezegd, Maarten Doorman. En bovendien, authenticiteit, dat, de, ja. die, die, die, die komt nog. Nee, maar we hebben hier nauwelijks lopen, we hebben je niet lopen citeren. Kom. Nee, nee dat is onzin. Volgende tweet. Volgende. Ik ga niet door daarmee, daar ga ik niet, niet meer mee. mee door. Nee, ik wil over de liefde door. Is de liefde destructief voor je identiteit? Ik denk wel dat de destructieve liefde de sterkste identiteit oplevert. Hè? Dat daar natuurlijk ik. veel ja? kunst, cultuur en literatuur voortkomt. Alle drama wat we kennen. En dat op het moment dat het misgaat in de liefde, dat je dat wel Zeer sterk kan voelen als inderdaad dat ik je identiteit gaat beheersen, um, dat denk ik wel. Maar dan, dan zeg je eigenlijk: het is juist als je identiteit helemaal overhoop wordt gegooid, dat dwingt je om daar iets ja, zo tegenover ja, te zetten. ja, dan komt er ook vaak een crisis. Mensen na een scheiding die zitten dan in een identiteitscrisis. Ja. Uh, terwijl in het begin van de liefde, uh, nou, me meestal eindigen, dus de, de Hollywood-films eindigen dan. Boy, meets girl. En ze hebben elkaar en dan is de film afgelopen. En dan ja. rijden ze in een auto naar de hemel, zoals in Greece. Ja. En, en dan moet je naar de cultfilm en dan zie je de ellende. Bijvoorbeeld uh, het huwelijk van Ingmar Bergman of zo. Um, dus dat soort scenario's voor, voor, voor de liefde... Dat, die zijn volgens mij ook wel heel bepalend en sturen voor hoe we de liefde ervaren. Daar halen we wel een bepaald soort ideeën vandaan. De romantische liefde of en is, ja, de pragmatische liefde. Ja, nou, Wat is dat pragmatische liefde? Ja, dat moet je aan Frank Meester vragen. Wat pragmatische liefde is? Nee. Ja, jij begint erover. Waarom moet, je, waarom moet het dan Frank ja. meenemen? Nou ja, het is aardig. We hebben een aflevering gemaakt, die heet Ik heb lief, dus ik ben. Ja. Uh, waarin ja. ik bij een aantal filosofen te raden gaat. of ze goede advies hebben. Dat is even voor de goede orde. Dat is ja. voor je serie, die ja, op zondagavond dus ja. is. He? Ja. Ja. Ja, daarin heb ik een hele pragmatische oplossing. Nou, het is maar die gaat vooral om het, inderdaad, als die... Op het moment dat je dat in die film, die Hollywood-film, dat die twee... Uh, dat het beeld eh, zwart wordt en dat die twee gelukkig zijn... dan, moet je nog, dan begint het pas. Hè? Dan begint de ellende, of de ellende, dan, dan moet je samen zien rond te komen. En daarvoor kan je, is het denk ik goed om die liefde... en alles wat daarbij komt aan organisatie, want er komt heel veel organisatie bij... Hè? helemaal als er kinderen komen, om die te gaan zien... als toch gaan behandelen als een soort bedrijf... of in ieder geval daar af en toe met elkaar over te praten... van hoe je dat gaat indelen, hoe je dat gaat organiseren. Als je dat niet doet is er een grote kans dat het mis gaat lopen in de organisatie. En dat de liefde ook misgaat. Je, een... weet, je weet dat George Bernard Shaw het huwelijk vergelijkt met een belegerd kasteel. Hè? En dan zegt hij, iedereen die er buiten staat wil erin. Iedereen die erin zit, die wil ja, eruit. Je ja, ja. Ja, ja, dus bent niet, hier komt... wel de meest romantische ja. aan tafel. Dit lijkt me niet zo'n zo heel romantisch. Ja. Dat bedoel ik ja. dus. Dat, is, dat heet ironie. Ja. Ja. Nou, ik, maar ik dat als... is wel weer romantisch. Je staat. wilt dus ja. misschien niet ja. uit als je dat goed organiseert. Dan is de kans dat je eruit wil ietsje minder groot. En dan hebben we nog Roland Holz, die zegt er zijn maar twee woorden die op huwelijk rijmen: gruwelijk en afschuwelijk. Ja, maar, ja. Ik heb het nagezocht in het rijmwoordenboek, het klopt. Maar jij, jij hebt een, een huwelijk toch? Jij bent, uh... Wat wil je weten? Ja. <laughs> Privé dingen. Privé dingen. Nee, maar je hebt een huwelijk Ik ben toch? Nee, maar je maakt gemaakt gelukkig. Oké, okay, nou dat is fijn. In, in je huwelijk. Wat zeg je? Je bent volmaakt gelukkig in jouw huwelijk. Dat lijkt mij een vermaak mooie vermaak titel vermaak. voor een boek van maat. Ja, ja. ja. ja. volmaakt gelukkig in mijn huwelijk. Ja, dit is het. Ik hoor allemaal citaten over hoe het huwelijk zo'n ellend is. Maar... Nee, ik weet niet, ik ben niet getrouwd. Oké, okay. okay. dat scheelt enorm. Nou. Maar je hebt dan een, een, een, een relatie? Ja. Is jouw onderwerp, we gaan bij jou beginnen. Nee, dus nee ga nee, even door. Ik ben net de scheiding tussen privé en werk, met verdedigd. Dan ga ik nu mijn vruchten van plukken. Okay. <laughs> nee, nee, nee. Hij is al heel lang volgens mij met dezelfde vrouw en hij heeft heel veel kinderen. En ja. volgens mij is die ook volmaakt gelukkig. Maar uh, zijn zijn kritische kanttekeningen daarbij... Sluit het een en ander natuurlijk, sluit het, het ander niet uit. Zeg ik het zo goed, Maarten? Denk je Je zegt het beter dan ik het nee, zou dat kunnen is, bedenken. Enigszins waar ik naartoe wilde: jij zegt van de ene <laughs> kant: van kom je met citaten die niet zo uh, positief zijn, natuurlijk. Maar zelf heb je, misschien ben je dan niet centraal, maar je, hebt toch een, je houdt het toch al een tijd vol. Het wat gaat, wat dat nou klinkt, klinkt wel weer heel negatief. <laughs> nou ja, ik weet het niet. Ik kom er niet zo goed achter. Nee, ja. Hoe het klinkt? Ik ook niet. Nee, Oké, okay, nou ja. nee, Maar Misschien dit het is wel wat Maarten houden. net bedoelde. Ja. Hè? Op dit, eh, de, de verleiding ontstaat natuurlijk gigantisch. Om niet meer als filosoof over dit soort onderwerpen te praten. Dat is nou wat je aan het doen bent. Dat ben niet ik ben het niet helemaal mee eens, hoor. Want nee, je, je filosoof nou, spreekt natuurlijk ook vanuit zijn uh, eigen ervaring. Ja, maar waarom zou je willen weten hoe hij, uh, wat zijn ervaring is? Nou ja, is? ik wil niet precies weten wat zijn ervaring is. Maar ik wil weten of hij achter die citaten staat, die zegt of dat hij daar toch nog een methode voor heeft gevonden... om daarmee om, daar om te gaan. Ik sta achter die citaten, want het zijn uh, um, waarschuwingen, to say the least. Ja, en met dat nog... in het achterhoofd het, kun je Dus het is... laat ik zo zeggen, jij komt met een analyse van het huwelijk... die heel verstandig is, maar waar een kanttekening bij gemaakt moet worden. En het mooie van de literatuur is dat ze zoveel kanttekeningen bij de liefde maakt. Nee. Dus dat is eigenlijk... Uh, nee, maar dat, dat, dat uh, stiegaat natuurlijk ook dat over wef. de pragmatische liefde. En daar gaf ik toen een antwoord op. Het nou. lijkt mij een hele mooie afronding dit. En, en een, mooie, uh, een mooi opstapje naar het volgende. Namelijk authenticiteit. Wat dachten jullie daarvan? Maar niet nadat we naar Daan gaan luisteren. Ja. Hallo, uh, ik ben Daan Zijen. Ik heb ook een heleboel verschillende jassen die ik aantrek. Um, twee daarvan zijn uh, uh, mijn jas als student humanistiek. En een andere daarvan is mijn jas als uh, dichter. Um, als je we wel al weet hoe lastig het is om iets over identiteit te zeggen, dan moet je eens de oefening doen om één liedje te kiezen dat iets zegt over jouw identiteit. Um, zelf, toen ik erover na ging, denken, toen kon. En toen wilde ik eigenlijk niet voorbij gaan aan dat ik, als ik over mijn identiteit, identiteit nadenk, dat ik. Uh, me heel erg besef hoe bevoorrecht ik ben... voor dat ik mag leven in de positie waarin ik leef... en in de wereld waarin ik leef. En dat het tegelijkertijd heel makkelijk is om dat te vergeten. Omdat er dan altijd problemen en dingen die gedaan moeten worden. En het lied dat ik heb uitgekozen is The Bubble Man van uh, Joshua Kadison. En dat gaat precies daarover. Dat gaat over een man die op een zondag... Uh, langs een kade loopt en zich druk maakt over van alles... en dan een andere man tegenkomt die bellen blaast... en die een soort liefdesverklaring doet aan de wereld... en op die manier hem bij de les roept... en hem uh, um, herinnert van hoe dankbaar en hoe mooi uh, het ook kan zijn. Sunday morning, I was walking down the pier, talking to myself again, trying to get things clear. I saw the old man blowing bubbles by Ezekiel's carousel. The children hadn't gathered yet, but he was waiting, I could tell. He said, I love to watch the children. Chase the bubbles that I blow It helps me keep a promise I made a long, long time ago I'm gonna love this world Best I can, I'm gonna love this world Best I can, I'm gonna love this world Best I can, best I can. then leave the rest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 It's all over and it's all too late to say Preaching to some seagulls and to the rising sun Preaching so much sorrow and the world had just begun And I was thinking maybe George is not so very wrong Then I heard the bubble man singing And I had to sing along I'm gonna love this world, best I care and I'm gonna love this world, best I care and I'm gonna love this world, best I care, then leave the rest in grace's hands. I'm gonna love this world, best I care and I'm gonna love this world.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 different now But nothing really changed Passing all the laughing children Chasing bubbles in the sky The old man saw me waving, but he did not wave goodbye He blew a giant bubble And smiled at what he'd done And all of us were spellbound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 Best I can, I'm gonna love this world. Best I can, I'm gonna love this world. Best I can, then leave the rest in grace's hands. Ja, en dat was de Bubble Man, Het laatste nummer dat we gaan horen in deze Nacht van de Filosofie. Want over een minuut of acht is deze nacht... Ten einde. En wacht ons hier, die de hele nacht al bezig zijn... een paasontbijt. En dat hebben we dan wel verdiend, denk ik ook. Want we komen nu toe aan de, aan de, aan de laatste vraag. De hele nacht ging over identiteit. En Maarten Doorman heeft op een bepaald moment een mooi verhaal afgestoken... over identiteit en authenticiteit. Want dat moeten we toch allemaal zijn. Authentiek. Wat het ook mogen zijn. En dan is de vraag... Is het mogelijk om de paradoxen te vermijden die door authenticiteit worden opgeroepen? Maarten, dit is het laatste uur. Er zijn heel veel mensen om zes uur wakker geworden bijgekomen en die denken nu... Authenticiteit, de paradoxen, leg nog even heel kort uit wat, ja, die, de, wat het probleem is. Ik weet niet of het ideaal is om met dit probleem wakker te worden. Jawel, maar. Ja, maar. Ja, dat lijkt ja. me echt fantastisch. Je ja. ja. nee, moet je voorstellen. Ja, met, maar de mensen die, ja, die nu ja, wakker worden en dit probleem worden, die hebben geluk. Ja, ja. ja die zitten een eitje te pellen, die denken, oké. Okay. Ja. Ze zijn meteen klaarwakker. Ja. Ja. Mensen die op zaterdagochtend wakker worden, zijn niet authentiek. nee. Ja, het probleem dat ik probeerde te formuleren is dat je, eh, en dat is al vanaf het moment dat ons ideaal van authenticiteit in de wereld komt, vanaf Rousseau, op het moment dat je eerlijk wil zijn, komt de oneerlijkheid in de wereld. Op het moment dat je natuurlijk wilt zijn, is het onnatuurlijke daar. Dus ja. de authenticiteit roept altijd het tegendeel op. En de vraag is of je die paradoxen kan vermijden. Of je die, of je, die, die, die hele. De, hè, zoals iemand hier aan tafel zei authenticiteit, wat moeten we ermee? Ja, dus om uh, laat ik een maar, heel simpel voorbeeld ja, geven. Ja. Uh, we hebben, of wij, maar sommigen van ons hebben een open haard of verlangen naar een open haard te hebben. Uh, en waarom is dat zo? Dat is eigenlijk een soort authentiek verlangen. Hè. We zitten al een paar honderdduizend jaar rond een vuurtje en dat is een soort fijne warmte. Dus wat doe je als je geld ervoor hebt in een eigen huis? Dan maak je een open haard. Dat is toch een beetje raar, want je moet uh, centrale verwarming uitzetten. Je moet uh, uh, haalblokken kopen bij een benzinestation. Ga je dat aansteken, geeft nog rotzooi en slechte lucht. En uh, je moet de schoorsteen weer laten vegen. Dus dat is eigenlijk, uh, het lijkt authentiek, maar het is heel kunstmatig. Uh, en dan kan je dus vervolgens zeggen, we moeten dat niet doen. Al die authentieke gevoel, zet dan een elektrische open haard aan. En toch willen we dat niet. En, uh, dus ik denk dat die, die paradox, dat die, die, die, die onzwangende authenticiteit, kunstmatigheid... Oproep die is daar, maar het is, het is dan, de oplossing is niet dat je zegt... ...authenticiteit is onzin, laten we die haard niet meer in ons huis aansteken. Laten we niet meer geloven in biologisch, authentiek voedsel. Laten we niet meer geloven in authentieke liefde. Laten we niet meer, dat is een beetje een armzalige oplossing. Dat is eigenlijk mijn punt voor de mensen die nu een eitje zitten te... Maar, ja, en die nu gelijk in. Voor de paas. En nu we snel in bed induiken. En denken: dit, dit krijgen we niet meer. Ja. Dit, die krijgen we de wereld niet meer uit. Is er iemand. René, jij bijvoorbeeld nog? Die denkt: van ik krijg het wel, krijg het wel de wereld uit? Ja. Je, je had je pleidooi voor de onverschilligheid, maar gaat het ook hiermee werken? Nee, maar nee. Maarten ma wijst natuurlijk op een, op, op een geweldig soort probleem. Dat, dat we allemaal wel kennen. En dat is. Ja, God, Op het moment dat je het in een gebiedende wijs stopt, wees authentiek, gaat het al mis. Dat is bijna hetzelfde als wees spontaan of iets dergelijks. En dat, dat, dat, dat is gewoon. Ja, daar, daar zit iets heel verkeerds in. Dus wij zijn voortdurend bezig om mensen allerlei gedrag aan te leren dat dat, uh, dat kennelijk echt moet zijn of dat, dat op de een of andere manier iets moet uh, suggereren. Maar op het moment dat je dat doet, hè, is de echtheid al uh, helemaal achter de horizon uh, verdwenen. Daarom is, dat, uh, is die discussie over authenticiteit uh, volgens mij ook uh, een beetje moeilijk en armzalig. Nou ja, hij is belangrijker dan ooit zou ik zeggen. Dus, ja? ja, ik denk. Uh, Kijk, dat is mooi. Eerder, het eerder taal met elkaar omheen. Ja, ja, omdat totaal. het op alle domeinen speelt in de politiek, uh, in de wetenschap, in de media. Het speelt overal. <kwijnt> en uh, eerder definieerden we. Uh, ...authenticiteit als spontaniteit, naïviteit, anti-intellectualisme ook. En volgens mij heb je ook een andere definitie nog van authenticiteit... ...en dat is dat uh, tegenwoordig ook, om, wil iets echt zijn, dan moet er eigenlijk iets mislukken en misgaan. Dan weet men dat het bijvoorbeeld live en echt is. Dat zag je bij de grote reddingsoperatie, zaten zaten mensen opgesloten in de mijn. En toen ging er onverwacht iets mis met de live registratie. En toen wist men ineens, hé, hey, maar dit is echt aan de gang. Die mensen zitten er echt in de mijn en moeten gered worden. Maar dan krijg je natuurlijk het rare paradox weer dat men... Uh, mislukken of fouten ook gaat plannen en regisseren. Dat die mee worden genomen in het scenario, zodat men weet dat het live is. Um, dus daar komen we volgens mij voorlopig niet uit. Maar jij zei net, uh, Wim, tijdens ja. de pauze zei jij net uh, iets over doodgaan. Uh, doodgaan is erger. En hoe was het ook alweer? Want dat is toch wel dan het meest authentieke moment wat toch overblijft. Waar je de regie echt niet over in handen hebt. Ja, hadden. dat is het enige wat je absoluut niet in de hand had. Maar dat mm -hmm. was ook wel een beetje een dooddoener. Die op... ja. Ja, maar, ik, we hadden nog wel. een andere baard. Hè? Ja, we hadden lichamelijkheid. Ja. Maar bedoel, sterfelijkheid, lichamelijkheid hoort erbij. Dus dat, misschien dat er toch iets is wat ontsnapt aan al die kunstmatigheid... of dat dilemma echt onecht. En dat is het lichaam. Wat toch soms, zeker het haperende lichaam... Uh, Echt blijft. Of dat is er. Ondanks jezelf en ondanks dat dilemma van echtheid en onechtheid. Ik moet hierbij ook, ook denken aan, aan opeens zomaar. Een moment dat ooit is door Arnold Gunberg is, is, is beschreven. Uh, dat, ja, ik zie René opeens fronsen. Kijken wat gaat hij nu doen? Dat ging over dat hij, dat hij moest uitleggen. wanneer hij echt het gevoel had: dit ben ik, hier ben ik, nu. En het was toen hij in Irak was en er werd geschoten op het kampement en op hem ook. En hij dacht, iemand wil mij dood hebben, ik leef. Als het, meest, als het meest intense moment ja, en, wat hij had. En die sensatie geeft dus aan... hoezeer wij, als wij tenminste hierin op Arnhem Grunberg lijken... hoezeer wij eigenlijk voortdurend met een soort idee leven... dat we niet in het echte leven zitten. En dat alleen maar op sommige momenten... weinig ja. not genot zo Dat eigenlijk. zou is. Ja, dus dat dat is wat ik, wat ik in mijn boek probeer uit te leggen dat dat soort gemis... dat we daar eigenlijk niet meer... of dat dat er voortdurend is. Maar jij zegt in je boek, of je zegt net eigenlijk... dat het met, met Rousseau is gekomen. Dan betekent dus dat daarvoor was er een situatie... waar we er geen last van hadden. Ja, dat is een hele wonlijke gedachte. Maar ja. kijk, kijk, uh, ik denk dat dat zo is. Maar het is lastig voor ons om alles te begrijpen... van wat er voor de romantiek gebeurde. Net zoals het voor ons lastig is om de Chinese cultuur te begrijpen... Chinezen bijvoorbeeld die hebben ook helemaal niet zo de, het is een hele grove globalisering, dat weet ik, maar niet zo de behoefte om altijd origineel te zijn. Hè. Dus ook heel lang de schilderkunst was heel goed kopiëren, waarvan wij zeggen, die Chinezen kunnen niet schilderen of die kunnen alleen maar kopiëren. Maar vanuit die andere cultuur bekeken is dat, dat zo'n authentiek origineel schilderij maken is helemaal geen positieve waarde. Nee. Maar, maar is, er, is het, want ik, ik denk bijvoorbeeld We gaan, uh, de we, gaan, we, we gaan. eruit. Ja, bijna. Mag, je mag nog één zin. Nou, ik vroeg me dat gewoon af, maar dat is een hele lange vraag en daar ga je een hele lange antwoord op geven. Dus dat moeten we misschien gewoon zo echt na nou, misschien moet ik, doen. Misschien moet ik, ik krijg uit het publiek een, een samenvatting van iemand die de hele avond heeft geluisterd en die zei... Uh, de rode draad. Je bent in je, in je identiteit in elk geval afhankelijk. Zo hebben we geleerd van je baas en je vrouw. En de enige manier om wellicht gelukkig te zijn... de smalle marge. En om authentiek te zijn... is door dan in die smalle marge je eigen keuzes te maken. Nou, daar gaan we dan maar eens over nadenken. boek moet er nou schrijven? Ja. Maarten moet... Uh, ik ben net klaar. Maarten is net <laughs> klaar. Ik, ik bedenk hem nog wel even. Tot zover. Hoe word ik wakker in één nacht? Een nachtuitzending van Human in samenwerking met VPRO en brandstof. Vanuit Desmet in Amsterdam. Hartelijk dank aan Omroep Max voor het overnemen van hun nachtvluchten. Dank ook aan onze filosofen Stine Jensen, René ten Bos, Maarten Doorman en Frank Meester. En het publiek hier in het café voor al hun bijdrage. En wil u deze uitzending in de komende week terugzien of luisteren... ga dan naar www.human.nl en zometeen na het nieuws het Radio 1 Journaal. Ja, uh, ik ga toch nog even op de valreep proberen een boek te bedenken voor, uh, voor Maarten Doorman. Uh, dat gaat heten, want we hadden het over, over, over het huwelijk op een gegeven moment... De Paradox van het gelu gelukkige huwelijk gaat dat boek heen. Akkoord? Poëzie? Poëzie mag ook Maarten en filosofie, je doet maar wat je wilt. Dank voor al jullie aandacht.